In Amsterdam is zangeres, actrice en musicalster Connie Stewart zondag op 96-jarige leeftijd overleden. Ze trad in de jaren 40 en 50 veel op met cabaretier Wim Sonneveld. Later speelde ze onder andere met Gerard Cox en Frans Halsema en ook trad ze op in musicals van Annie M G Schmid en Harry Banning. In 1966 had ze groot succes met hun lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. Connie Stewart sloot haar carrière af in de jaren 80. De gemeente Edam Vodendam heeft alle ouders van 15 tot 19-jarigen een gratis drugstest gestuurd. Bij de speekseltest in een brief met tips en doorverwijzingen voor de ouders en een retourenvelop voor mensen die de test niet willen gebruiken. De gemeente Edam Vodendam is al een tijd bezig het drugsgebruik van jongeren te ontmoedigen. Van de drugstest moet een preventieve werking uitgaan. De politie is op zoek naar een man die gistermiddag in een speeltuin in Bokstel een tweejarig jongetje heeft mishandeld. De man sloeg het jongetje met een hark op zijn hoofd. De peuter verloor een paar keer het bewustzijn en ligt ter observatie in het ziekenhuis. Het kind was met zijn broertje aan het spelen toen de man hem begon te slaan. De Engelse scheidsrechter Howard Webb vindt dat hij in de finale van het WK voetbal twee fouten heeft gemaakt. Hij had Nigel de Jong een rode en niet een gele kaart moeten geven voor een ernstige overtreding. En ook geeft hij toe dat hij in de slotfase van de wedstrijd Nederland een hoekschop onthouden heeft. Webb noemt de finale achteraf een slijtageslag die hem volledig uitputte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 De pioche autant que les minés. On mit le feu, en chotan à l'envers. La tête en bas c'était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 La going va bene. a parla bit of a little fa l'amore sotto la luna. Come a little bit di a little Z'n amerikanen, waarna ze vallen om luna, omdat we cave di aloe bier, omdat we vijf jaar op benen. Zij la naar de wiets-amerikanen, waarna ze vallen om luna.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 ik heb 20 kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch die raus.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 en alle fangen voor Freude aan zu weinen. We grillen die Mamas, kochen en we saufen schnaps. En feiern een woche, jede nacht. En de mond scheint hell op mijn huis aan See. zee. Orangenbaum en liegen op de weg. Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Alle kommen voorbij, ik ben niet meer te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 you do?